Duimelijntje. Uit een gerstekorrel werd eens een lief, mooi meisje geboren. Omdat ze piep en piep klein was, zo klein als een duim, werd ze duimelijntje genoemd. Ze woonde onder een notenboom en had een notendop als bedje. En daar paste ze precies in. Op een nacht toen duimelijntje lag te slapen, kwam er een grote, griezelige pad aanbaggelen. Wat? Wat? Dat was nog eens een mooi meisje. Die neem ik mee als bruid voor mijn zoon. Hij waggelde terug naar de beek in de tuin en zette duimelijntje met notendop en al op een lelieblad. Toen duimelijntje de volgende morgen wakker werd, schrok ze zich een hoedje. Lieve help, waar ben ik nou? Waar is de notenboom gebleven? Ik zie alleen maar water. Dat, dat klopt. Ik heb Jan al meegenomen als bruid voor mijn zoon. Hij is bezig jullie huisje op de bodem van de beek in Noord te maken. De gordijnen van Rietstengels hangen al. En de huiskamer wordt helemaal versierd met lelieknoppen voor de bruiloft. Maar uh, ik ken uw zoon helemaal niet. Hoe ziet hij eruit? Oh, net als ik. Alleen iets stikker nog. Toen de pad weer vertrokken was, barstte Duimelijntje in tranen uit. Oh, pa, wat een vieze enge pad. Ik wil niet met zijn zoon trouwen. O, oh, jeetje, wat moet ik nou toch beginnen? De visjes in de beek hadden medelijden met Duimelijntje. Stil maar, stil maar, lief meisje. Wij zullen je helpen. Wij bijten met ons allen de stengel van het lelieblad door. En dan drijf je zo ver weg dat de pad je niet meer kan inhalen. Oh, visjes, dank jullie wel. Hoera, ik ga een verre reis maken. Maar zo ver was de reis toch niet. Na een paar uur dreef het lelieblad tegen de wal aan. En Duimelijntje stapte van het blad af. Meteen kwamen er van alle kanten dieren aanlopen en aanvliegen. Want zo'n klein wezentje, dat hadden ze nog nooit gezien. Dag allemaal, ik ben Duimelijntje. Wie zijn jullie? Ik ben Hans de Haas. En dit hier zijn al mijn hazenkindertjes. En ik ben Zwiebel de Zwaluw. Als je zin hebt, mag je best eens dus een tochtje op mijn rug maken. En ik ben Vera de Veldmuis. Als je bij me op bezoek komt in mijn muizenhol, krijg je een heleboel lekkere hapjes van mij. De hele zomer lang bleef Duimelijntje bij de dieren in het bos. Ze vloog iedere dag een rondje op Zwiebels rug... en hij werd haar beste vriendje. Maar toen de herfst aanbrak, zei de Zwaluw... Lieve Duimelijntje, ik ga op reis... De winters zijn hier veel te koud voor ons, zwaluwen. Kijk niet zo bedroefd. Als het weer lente wordt, kom ik toch terug. hallo! Maar Duimelijntje was wel bedroefd, want haar liefste vriendje ging weg. Toen het erg koud werd en het ook nog begon te sneeuwen, dacht Duimelijntje ineens aan de uitnodiging van de veldmuis. En zij ging haar opzoeken. Lieve veldmuis, ik heb het zo koud. Mag ik alsjeblieft in je warme holletje komen? Ach, mijn lieve hart, kom gauw binnen en warm je. Het is buiten toch veel te koud voor jou. Blijf jij de winter maar bij mij logeren. Ik heb genoeg te eten voor ons tweeën. Op een goede dag kwam de buurman meneer Mol aankloppen. Hij had een mooie gang gegraven van zijn huis naar dat van de muis. Hum, hum, hum. Mag me even voorstellen, ik ben Manus de Mol. Heeft u een logeertje, buurvrouw? Ja, buurman, dit is daar mijn Dermelijntje... Ze blijft deze winter bij mij wonen. Ze helpt me bij het maken van lekkere hapjes en het brouwen van veldmuizenwijn. Prachtig, prachtig. Ik ben dol op lekkere hapjes. Mag ik de dames uitnodigen om morgen bij mij op bezoek te komen? Kijkt u alleen uit in de gang die ik heb gegraven. Daar ligt een dode zwaluw. Zeker ergens tegenaan gevlogen en toen doodgevroren. Van het voorjaar met de grote schoonmaak ruim ik haar wel op. Duimelijntjes schrok geweldig. En zodra de mol weg was, sloop ze naar buiten om de zwaluw te zoeken. Het was haar vriendje Zwiebel en ze schreide bittere tranen. Ach, mijn lieve Zwiebel, je bent toch niet dood? Wat is er met je gebeurd? Heb je een ongeluk gehad? Oh, je vleugel is gebroken. Duimelijntje aaide hem voorzichtig over zijn kop, haalde haar dekentje van haar bed en dekte daarmee de zwaluw toe. Daarna maakte ze een drankje klaar en deed voorzichtig zijn snavel open om het naar binnen te gieten. En gelukkig, na een kwartiertje, deed de zwaarlieuw zijn ogen open. Oh, duimelijntje. Je dekentje maakt me weer warm. En van je drankje word ik vast gauw beter. Och, je bent net op tijd gekomen, anders was ik doodgevroren. Lieve zwiebel, wat ben ik blij dat je nog leeft. Ik zou je vleugels palken en je iedere dag eten komen brengen. Zie je dan alsjeblieft weer vlug beter worden? Dagen en weken gingen voorbij. En door Duimelijntjes goede zorgen werd Zwiebel iedere dag een beetje sterker. Op een dag, net toen Duimelijntje weer naar hem toe wilde gaan, kwam ze meneer Mol tegen. <kwijls> Meisje, luister eens. Ik heb zojuist besloten dat ik met jou weer trouwen. Ik heb een mooi huisje diep onder de grond, want ik hou niet van de zon. Maar meneer Mol, ik houd juist zoveel van de zon. Ik wil liever niet altijd onder de grond leven. Daar zul je dan moeten werken, lief. Ik heb een mooi glanzend mollevel voor je gekocht. Want je begrijpt wel, er is een hele eer voor je dat ik met je wil trouwen. Duimelijntje vond het helemaal geen eer. En zodra meneer Mol weg was, rende ze naar Zwiebel en vertelde hem in tranen dat meneer Mol haar ten huwelijk had gevraagd. Droog maar gauw je tranen, Duimelijntje. Ik ben nu weer zo sterk dat ik je makkelijk op mijn rug mee kan nemen. Ga maar gauw zitten, dan vliegen we ver weg. Duimelijntje nam hartelijk afscheid van de muis en even later zweefde ze door de lucht Alleen meneer Mol mopperde en sputterde dat zijn bruid gevlogen was Na een dag landde ze vlakbij een meertje op een veld met de mooiste bloemen Ik zet je af op deze klaproos Duimelijntje Kijk maar eens wie daarin woont Binnen in de klaproos zat een mannetje, net zo klein als Duimelijntje hij droeg een gouden kroontje en had prachtige glanzende vleugeltjes. Dag Duimelijntje, ik ben de koning van de bloemen. Wil je mijn koningin worden en samen met mij langs alle bloemen vliegen? Dat wilde Duimelijntje wel. Hij was geen griezelige pad en ook geen sombere meneer Mol die onder de grond woonde. Met deze koning kon zij altijd in de zon zweven en gelukkig zijn. Dat werden ze ook. Want hun huwelijk begon met een huwelijksreis op de rug van Zwiebel de Zwaluw.